Nog tot 15 juni kan je in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen naar een retrospectieve van de Belgische schilder Jan Cox kijken. Deze tentoonstelling haalt de Vergeten Kunstenaar uit de schaduw. En onze reporter Eline ging een kijkje nemen. Dag Eline, welkom in onze studio. Dag Katarina. Je hebt ons zo'n plukken aan. Dank u, dank u. <laughs> uh, vertel eens, uh, is die belangstelling voor deze Jan Cox tentoonstelling terecht? Uh, ja, want hij was inderdaad een beetje vergeten. Nu, uh, ik had hem al een tijdje eerder ontdekt, omdat ik een deel van mijn thesis uh, over hem geschreven heb. Um, en ik moet zeggen, ja, ik, ik was wel voor hem gewonnen. Uh, dus ik was blij met deze tentoonstelling. Uh, er zit heel veel kracht en kleur in zijn werk, ook heel veel symboliek en ook drama. Uh, want hij heeft zelfmoord gepleegd en... Zijn schilderijen kon komt dan in dat eigenlijk toch wel aan. Ja, ja je voelt dat. Ja. Um, dan ook, ja, hij is een van de weinige kunstenaars die zo um, de Griekse oudheid als thema heeft gebruikt. Um, een van de redenen dat hij zelfmoord heeft gepleegd is omdat uh, hij een oorlogstrauma overgehouden heeft aan Wereldoorlog 2. En die Griekse tafereelen, dat zijn eigenlijk ook oorlogsscènes En hij kijkt altijd van hoe dat de mensen... Ja, in de oorlog ja, zich gedragen en ja, dat in de Griekse tijd was dat op een bepaalde manier en eigenlijk in Wereldoorlog twee was dat eigenlijk ook op dezelfde manier en dat is wat dat hij ja, het heel moeilijk mee had en dat hem blijven bezig hadden. Ja, en uh, de opbouw van de tentoonstelling doet hij recht aan de schilder? Als we het nu eventjes op een, een tentoonstelling technisch vlak mogen bespreken. Uh, ja, um, dus... Ik vond uh, zeker het eerste deel van de tentoonstelling vrij rommelig en, en onoverzichtelijk. En aan wat lag dat te... dan? Ja, dat, ik vond het een beetje een rare themakeuze. Het was heel moeilijk om erin te komen. Ook uh, in de eerste zaal en alles schilderijen ook zo dicht op elkaar. De, zo moeilijk een beetje afstand kon nemen en het geheel overschouwen. Nu en dan in de, de laatste drie zalen, was dan wel meer thematisch zo over zijn, de Martelgang, dat is een serie die hij gemaakt heeft net voor zijn dood de Martelgang van Christus dat hij zijn eigen dood ook zo mm -hmm. een beetje zag um, of zo zijn een van zijn bekendste de Ilias daar zitten heel krachtige beelden in de bloedregen met heel veel rood en, ja. Ja. Ja. maar uh, hoe moet ik mij zijn werken voorstellen het klinkt heel tragisch heel dramatisch uh, ja, um, kleurrijk ook. Er, er zijn ook wel heel veel verschillende soorten kleur Soms is het meer zo ja, een bit, beetje pastelliger, maar meestal is het nogal fel. Um, maar het zijn wel figuratieve schilderijen, of is het heel erg uh, Meestal. De bepaalde werken uh, uit de martelgang... Um, Bijvoorbeeld de geesteling, dat is, meer zo, ja, dat is eigenlijk wel abstract. Mm -hmm. Maar je kan er soms wel gezichten of handen of zo in herkennen. Nee, ja, ja, ja. Jan Cox is ook professor geweest in Boston en heeft uh, verschillende tentoonstellingen in New York gegeven. Dus het is eigenlijk een grote man. En jij bent ook pas terug van New York. Nee. En uh, heb je daar nog andere Belgische kunstenaars gezien? Ja, eigenlijk heel veel. Uh, bijvoorbeeld in het MOMA. Een stuk of vijf, ja, Ernstor Margriet, dat is niet zo wonderlijk, Maar dan ook Michael Bormans, een nieuwe kunstenaar. Uh, Francis Alice, een uh, jonge kunstenaar. Uh, Marcel Brotaert ook. Um, dus veel. En Luc Teumans? Uh, die ging er nu niet, die heb ik vorige keer wel gezien. Um, maar en ook, ja, in PS1 bijvoorbeeld was er een tentoonstelling over feministische kunsten. Nou, dat was dan een werk van Chantal Ackerman en een werk van Lily Jury. Uh, videokunstenaressen zijn dat dus uh, ja, ook. Dus België, ik wel van. Ja. Um, ja, of, of ook heel veel galerijen en zo, waar dat ook echt wel veel Belgen zijn. En natuurlijk, net de fototentoonstelling van uh, Jan de Kok, die ik net gemist heb, oui. um, maar de het is niet mijn schuld, goed. <laughs> uh, en uh, ook, er was ook net een tentoonstelling van Francis Alies, een grote tentoonstelling die net voorbij was. Ja, maar Belgen zijn dus big in New York. Ja, bij. En heb je nog andere interessante ontdekkingen gedaan in New York, nu we het er toch over hebben? Um, ja, ik heb enorm veel kunst gezien. Um, ja, klassiekers, Metropolitan Museum, een beetje het Louvre van New York. En um, dan de, de Frick Collection, waar dat ook wel, inderdaad, weer wel wat Belgen en Nederlanders tussen zitten. Van Dijk, uh, ja, Rembrandt is een Nederlander natuurlijk, uh, Rubus, uh, zo van dergelijke dingen. Um, maar dan qua tentoonstellingen. In Guggenheim heb ik alweer een hele mooie tentoonstelling gezien over uh, een Chinees. Zijn naam is wel moeilijk. Um, Kai Qiang, uh, ik vergeet het achterste altijd. Um, dat was heel indrukwekkend, namelijk in de hal van Guggenheim had hij negen echte auto's boven elkaar opgehangen en allemaal lichten eruit. Dat was eigenlijk een voorstelling van een, um, een explosie van een auto, maar cinematografisch weergegeven. Er was dan ook een video bij. En dan had hij op de eerste verdieping een hele. ...een stuk of honderd wolven... ...dan een stuk negen tijgers... ...met allemaal pijlen in hun lichaam... Zo. ...opgezette beesten... Ja, ...ja, maar nagemaakt... ...maar het geen echt anders... ...maar het was heel indrukwekkend... ...en oh, ja, ik heb er mij over verwonderd... ...op het eerste gezicht... ...het goegennaam, het is een rotonde... ...ook langs binnen... ...dus het eerste gezicht... ...het leent zich niet zo goed voor een tentoonstelling... ...en toch, dat is nu de tweede keer... Vond ik het weer echt een mooie tentoonstelling. Um, nu, die Chinees. Kai, die is ook heel maatschappijkritisch. Hij um, heeft het Mao-regime en zo daar ook beelden rond gemaakt en bekritiseerd. Um, en ook Murakami. Dat is een Japanner. Die staat het tentoonstelling in het Brooklyn Museum. Um, en die is ook kritisch op... Al zou het bij hem ook op het eerste zicht eigenlijk niet zeggen, want hij heeft heel zo vrolijke bloemetjes en zo een soort manga-figuren en vrouwen en zo. Um, maar dat is juist waar hij mee speelt, met commerciële kunst, de relijkstripkunst. Um, Toen de associaties die wij maken met Oosterse kunst eigenlijk. Ja, Allee, vooral met Oosterse, ja, de manga-cultuur vooral. Ja. Um, die Murakami heeft ook al samengewerkt met uh, Louis Vuitton uh, voor zo'n handtassen van dat merkte te restylen. Ja. Nu, nu heeft hij weer een nieuwe dingen uit, een nieuwe collectie uit, omdat het zo'n succes was. Dus ja, het is, maar dat is ook op het eerste gezicht zo van, oh, dat zijn maar een beetje vrolijke bloemetjes en hallucinerende paddenstoelen en zo. Maar als je daar dieper op ingaat, zit er wel meer achter. Ja, zeg Edine, wij zijn erg blij dat je terug in het land bent. En uh, raad je iedereen aan om een trip naar New York te doen nu? Uh, ja, want ik heb nog een aantal ontdekkingen gedaan. Um, ja, enerzijds een, de tentoonstelling van Jeff Koons op het dak van uh, Metropolitan. Wow. Elk jaar hebben ze zo'n... Uh, ja, een beeldenshow op hun dak. En ja, dan, ik heb een vriend die in New York woont. En daarom zijn we naar de opening kunnen gaan. Dus dat is ik wel ben al verschrikkelijk jong. Uh, en dan ook nog iets buiten New York. Een terreinrit van anderhalf uur langs de Hutsen. Die treinrit is op zich al zeer de moeite. Maar daar ligt Diabeken. En dat is een heel. Tof museum in die zin dat de kunst er echt kunst kan zijn. Het moet zalig zijn voor de kunstenaars, want als ze een werk maken, ...dat normaal, ik zeg je, 100 meter op 50 groot is. Ja, dat kan in geen enkel museum geplaatst worden, maar daar mag het wel. Of ook een, een werk van um, LeWitt, dan mag er twee jaar blijven staan. Mm -hmm. dat is, uh, ja, het zijn allemaal potloodstreepjes. Op de muren bepaalde patronen. Ze hebben daar, denk ik, zes maanden met twintig man aan bezig geweest of zo. Dus oh heel lang. Maar het mag dan ook wel twee jaar blijven, terwijl geen enkel ander museum kan dan. Dus dat is wel speciaal. Ja, kunst, kunst laten zijn. Dat is een hele ja. mooie afsluiter. Eline, erg bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.